1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Er is een doorbraak in een ruim 20 jaar oude moordzaak in Zwanenburg... in de buurt van Haarlem. De zaak staat ook bekend als de Kettingmoord. In 1999 werd het slachtoffer gevonden in het water. Het was vastgebonden met een ketting. De politie heeft na identiteit van het slachtoffer achterhaald. Uit DNA-onderzoek blijkt dat het slachtoffer een man van 55 is... van Turkse afkomst. De politie heeft goede hoop dat er nieuwe tips binnenkomen over de zaak. Het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Zuma... omdat hij zonder reden is weggebleven bij een rechtszaak tegen hem. Zuma wordt beschuldigd van corruptie tijdens een ambtsperiode... en het aannemen van steekpenningen voordat hij president werd. Arrestatiebevel wordt pas van kracht als Zuma ook bij de volgende zitting begin mei niet verschijnt. Zuma's advocaat zegt dat de oud-president ziek is en in het buitenland wordt behandeld. Meer ouders hoeven voorlopig hun kinderopvangtoeslag niet terug te betalen. Minister Hoekstra en de nieuwe staatssecretaris van Huffelen schrijven aan de Tweede Kamer dat eerder gedane toezeggingen voor verwarring hebben gezorgd en dat de groep wordt uitgebreid. In de toeslagaffaire is mogelijk van duizenden ouders de kinderopvangtoeslag ten onrechte ingetrokken. Moet er moet een verbod komen op zonnebanken. Daarvoor pleit Peter Huygens, de vertrekkend bestuurder... van het Integraal Kankercentrum Nederland. Zegt dat steeds meer mensen huidkanker krijgen... omdat ze worden blootgesteld door te veel zonlicht en UV-straling. Huygens haalt ook hard uit naar minister Hugo de Jonge... van Volksgezondheid. Die verklaarde dat hij geregeld onder de zonnebank gaat... omdat mensen dan tegen hem zeggen dat hij een gezonde uitstraling heeft. Het weer... Trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel of natte sneeuw. In loop van de middag droger en wat zon bij zo'n 7 graden. Vanaf morgen een paar dagen droog en een graad of 8. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de Ringweg, de A10. De A10-Oost richting de A10-Noord staat tussen knop het Watergraasmeer en Schellingwoude. Drie kilometer file, de weg is daar dicht. Verkeer wordt via de af- en oprit geleid, kost je 20 minuten extra. Doorgaand verkeer kan het beste omrijden via de westkant van de stad. En tot zover de verkeersinformatie. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen.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 Ook komend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Welkom terug, luisteraars bij het tweede op deze dinsdag. Van de Zandvoortlunch met tegenover mij Dolly. En uh, wat gaan we doen? Twee uur misschien nog wat nieuwe dingetjes. Uh, wat nieuws Dolly wat we te vertellen we hebben. hebben. Wat, uh, we hebben wat nieuwsje, nieuwtjes. We hebben nog een weerbericht. En we hebben nog de art, artiest van de dag. Oké, okay, dat gaan we zo meteen doen. Yes. Ja, we, uh, starten met een muziekje? Ja, zou dat zou Dat is toch? gezellig. Se queja llorar, yo canto para no llorar. Tu amor se seco de gol, nunca dijiste por qué, yo me consuelo pensar que fue traición de mujer, para quererte mucho varón, para decirte bien varón, olvidar a gradioso porque ya te perdoné, tal vez no lo sepas nunca, talvez no lo puedas creer, tal vez te procura. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet una ik moet doen. Ik weet niet wat ik niet Estamos bien avanzados al palo del corazón varón, varón, porque te mucho varón. A desierto bien varón, a olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Quito tu mi milonga de vocación, longa para que no, la canten en tu balcón Toe a que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decir que sí a veces y pa' gritar de que no, varón, pa' querer de mucho varón, pa' desearte bien, varón, olvidar a Porque ya te perdoné, tal vez no lo sepas nunca, talvez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme, tirador. Ik dat uh, de, de, vooral de julio vindt uh, helemaal het zwijmelen. En uh, heel herkenbaar natuurlijk. Lekker muziek. Maar en wat zong die daarmee... wat, wat, wat nou, Jan? Waarom? Nee, het is... Uh, ja, zeg het maar. Ik weet het niet, want nou. ik spreek Spaans. Maar ik, ik denk, zingt hij nou steeds... Waarom, uh, me kieras? Waarom hou je van mij? Ja, het dat lijkt, dat lijkt wel, wel alsof hij steeds waarom zingt. Nou, ik voorbellen? maar even opbellen. ja. Ja, heb jij zo'n nummer nog? Nou, goed, ik heb het ergens staan, maar we zoeken het even op. Bully. Ja, gaan we even kijken. Maar het, het nummer in heet in ieder geval Milonga. Dat was een medley met met hele gezellige muziek van. Zeker. Deze. Ja, het, is, het doet toch een beetje denken aan de komende zomer, hè, Dacht ik. <laughs> Wat, heb ja. jij wat te vertellen of gaan we even een plaatje draaien? Ik, ik, ik weet niet wat je, wat je wil. Ja. Uh, er is, trouwens, dat is misschien wel even leuk om aan de mensen te vertellen... dat er zondag 9 februari door het Zandvoorts museum een rondleiding wordt uh, georganiseerd... over de tentoonstelling van keizerin Sisi Die is er natuurlijk nog steeds. Ja. Maar uh, ja, die rondleiding die is er niet altijd. Maar de keizerin ook niet. Nee, maar wie er wel is, uh, dat is iemand die is vernoemd naar de keizerin. Dat, klopt. dat is uh, Sissy Seidensticker. Zij is student aan de Rijnwaard Academie. En zij heeft de hele tentoonstelling samengesteld. En zij gaat ook die rondleiding 9 februari doen. En uh, ze gaat dan ook de verhalen achter de tentoonstelling vertellen. Nou, dat is natuurlijk enorm leuk om mee te maken, lijkt mij. Zeker. En... Uh, ja, doordat ze is vernoemd naar die keizerin en, en ook trouwens wel eens met haar wordt vergeleken, uh, is dit voor haar wel een heel speciaal project. En uh, het is ook haar debuut als erfgoedprofessional en uh, tentoonstellingmaker. En tijdens de rondleiding krijgt u ook de mogelijkheid om vragen te stellen die u aan Sissy had willen stellen. En de sissie van het museum zal dan proberen om deze na al haar verdieping in het onderwerp... en het maken van de tentoonstelling te beantwoorden. Nou, mocht u dat willen doen, dan bent u welkom om aan de rondleiding deel te nemen. U krijgt ook uh, bij de ontvangst koffie of thee. En het is dus zondag 9 februari, het begint om drie uur... De rondleiding zal ongeveer anderhalf uur in beslag nemen. En de entree voor de rondleiding is 6,50 euro. Nou, dat is leuk. Ik hoop dat er veel belangstelling voor is, Dolly. Maar dat zal wel, want Sissy heeft al een bepaalde historie nog hier in stand voor liggen. De, ja, de, vooral dit en dit gaat het gaat over heel veel mensen. Dus ik denk wel dat het een succes gaat worden. Nou, we wachten af, dan kunnen we dat misschien volgend jaar, volgend jaar volgende week volgende melden. Ja. Oké, okay, en dan had ik hier een <laughs> leuk stukje gelezen op Facebook eigenlijk. Ja. Walter Sands, wel ik, ik, wellicht een worden. die heeft een link gedeeld. Dat is net, onze ja. programmaleider. Kijk eens aan. <laughs> <laughs> heel, heel, nou, dat, uh, wie werd geleerd, zo leert het mee wat. Ja, He? ja, ja, ja. Maar hij schrijft, uh, ondertussen aan de andere kant van de oceaan, vandaag wordt er bij het stadion van de Super Bowl finale geprotesteerd tegen de mogelijke komst van de Formule 1 naar Miami. Ach, dat doen we toch gewoon ...nog een extra recensant Wie belt de Pins? Ja, ja. Nou, Walter, en trouwens... Ja, uh, Heel de goeie. Ja. Uh, uh, Walter heeft trouwens nog iets uh, rond uh, laten gaan. Want uh, hij wilde graag iedereen laten weten... ...dat aanstaande zondag... ...en dat is dan 9 februari... ...ZFM 30 jaar bestaat. Ja, dat zag dus ik staan. Leuk. Jaar, ja, 30 jaar geleden dat ZFM werd opgericht. En... Uh, er gaan allerlei prachtige dingen gebeuren door het hele jaar. Wat uh, uit dertigen bestaat. Maar uh, dus aanstaande zondag om twee uur... komt er een speciale nostalgie-uitzending... over het ontstaan van onze zender. En van drie tot vijf gaat uh, nou ja, ZFM medeoprichter Rob Harm samen met Albert-Jan... Vos, een speciale uitzending met heel veel terugblikken en muziek van de afgelopen 30 jaar maken. Wat leuk. En ieder is van harte welkom in de studio aan de Tolweg 10A. En uh, ja, dan kun je ook meteen eens even kijken of je het leuk vindt om eventueel vrijwilliger te gaan worden bij onze organisaties. We hebben wat vacatures openstaan, dus kom langs. Ehm... Um, en ja, gedurende de rest van het jaar, zei ik al, zal ZFM 30 verschillende locatie-uitzendingen maken vanaf bijzondere locaties in het dorp. Nou, wilt u graag dat ZFM bij u op bezoek komt het komende jaar, uh, bij je organisatie, je bedrijf of bij een school? Uh, stuur dan een mail naar programmaleiding apestaartje zfmzandvoort.nl NL. Ja, en wat betreft jouw oproep voor het vrijwilligers, ik aan het behalen. Het is erg leuk om mee te werken aan een omroep in ons ja, eigen top. dorp. En, uh, en het is zo'n leuke lerares die je hebt getroffen. Ja, zeker. Ja. Nou, nou, dankjewel, Dolly. <laughs> nou ja, eigen roem, hè? Maar goed, terecht hoor. We gaan, we gaan verder. Gezellig.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 Charles. Now, I like a woman that's quiet. A woman who carries herself like Miss Universe. that loves everything and everybody. And you know what, ladies? If you feel that this is you, then this is what I want you to do. Het waren de flotters. Uh, even kijken, een mededeling. Dat is ongetwijfeld al een paar keer eerder genoemd. Dat weet ik als eens zeker. Maar het gaat over de toekomst van Zandvoort en Bentveld. Waarin we kunnen meepraten. Uh, de inwoners van Zandvoort en Bentveld die mee willen praten over de toekomst van onze barplaats... Die zijn van harte welkom op 12 februari. De Zandvoortse ondernemers en professionals zijn op 11 februari van harte welkom. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een omgevingsdialoog georganiseerd... in het kader van de nieuwe omgevingswet die volgend jaar in werking gaat treden. Met 17.000 inwoners en zo'n 5 miljoen bezoekers per jaar... Het is nogal wat. Kent Stanford vele uitdagingen voor de toekomst. Bestaande vragen op het gebied van ruimte, economie, samenleving, duurzaamheid, mobiliteit, die vereisen toch wel nieuwe antwoorden. Hoe blijft Stanford een aantrekkelijke plaats waar het goed wonen is, met een duurzame economie het hele jaar rond, met een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving? Denk mee en doe mee. De omgevingsdialoog is de eerste uit een reeks van drie. Na de zomer wordt het resultaat in de vorm van een omgevingsvisie 2040 gepresenteerd. Uh, 11 februari is de bijeenkomst voor ondernemers. En voor ondernemers en professionals in de gemeente wordt op 11 februari ook een omgevingsdialoog georganiseerd. Bent u ondernemer en wilt u vanuit uw professie meepraten over de toekomst van Zandvoort? Dan bent u van harte welkom in het HDMZ Museum Zandvoort aan de Louis-Davidstraat 19 in Zandvoort. Die start dan om half drie en duurt tot vijf uur. 12 februari is de bijeenkomst voor de inwoners. De inwoners die willen meepraten zijn uiteraard van harte uitgenodigd... voor de eerste omgevingsdialoog. Deze is op 12 februari eveneens in het HDMZ-museum in Zandvoort... aan de Louis-Davidstraat en staat om half acht. Inloop vanaf 7 uur en dat duurt dan tot 10 uur. Graag aanmelden per e-mail omgevingsvisie-zandvoort.nl En als u gaat naar de site op de Rijksoverheid... dan krijgt u bij www.zandvoort.nl-omgevingswet... en dan krijgt u nog meer informatie. See. We gaan verder. Uh, we draaien naartoe geregeld van André Hazes. Maar we hebben nog een bekende Amsterdamse zanger, uh, Dolly. Dat was onze Koos Albus. Misschien een keer. Oh, me wel herinneren. Ja. En zullen we daar een gezellig nummertje van gaan draaien? Dan. Ja, heerlijk. Daar komt hij aan. Vroeg, tot 's avonds op de Willemstraat ben ik geboden. De Willemstraat is mijn fatsoen. Daar moet je de jongens en meisjes dus dragen. Goedemorgen! Zo'n hek uit was die klaar, want dan bleef ze worden langer in de glep. Wanneer de armen en de rijken het te snap naar de af is kijken, dan zijn we allemaal zo blij, is van de trots. Zien wij ze evenbeeld in de af dan gaan we af en op. Is een feest voor groot en klaar Want in september moet je voor de In onze Amsterdamse adressaar Een dikke dan is ie, achter wat een Een dikke dan is laat je blijven zien Ik heb geen trek in zo'n roze pakken dit is veel krijg je van mijn cadeau en ook die deze gaat van m'n ik Niet de in van m'n leven niet, in plaats van wodka of in een gin. Een piketanergie, een piketanergie, een piketanergie, dat gaat er altijd neer. Shabba di Oceania, Shabba yay yay oh radio. Oh, Shabba di oh radio. Oh, oh Oh, Zijn ben ik rijk. En gelukkig tegelijk. mij van Amsterdam. Nou, dat was wel gezellig, hè, Dolly? Nou, het is, ik, ho ik hoop niet dat er heel veel mensen gekeken hebben. Via zfmlife.nl. Want er moet toch geen gezicht geweest zijn. En nee, wij met z'n tweeën een in een doen. Dat kan natuurlijk ja. niet, hè. Ja. Ja, ook. Hoe met we <laughs> <om> elkaar? Ja. <laughs> maar goed, ik begrijp. Ja, jouw onderdeel komt komen eraan, hè? artiest in het licht. Ja, nou ja, ja de, de, de artiest van de dag, hè, noemen we het tegenwoordig. Ja, artiest van ja. de dag. Want uh, vandaag uh, is het de sterfdag van Karen. Carpenter, en, uh, waarschijnlijk iedereen wel bekend en nog niet. Dan zult u straks zeggen als u het muziekje hoort van ah, die. Kijk, Karen Carpenter die is uh, overleden uh, op 4 februari 1983 en ze was geboren op 2 maart 1950. Ze maakte uh, deel uit van het duo uh, Carpenters. Uh, dat was een duo dat bestond uit haar broer Richard en haar... En ja, hoe komt het nou dat ze zo jong is overleden? Uh, zij had een eetstoornis. En dat was helaas in, in die tijd nog helemaal niet bekend. Niemand wist wat een, wat een eetstoornis was. En um, ja, het, het, het vervelende was eigenlijk, want dat duo, ze waren... Uh, enorm talentvol. Uh, ze waren echt als een malle doorgebroken. Hadden een prachtige muzikale toekomst in het verschiet. Maar ja, de, de pers persoonlijke problemen van het duo... die belemmerden de mogelijkheden om, om door te groeien. Uh, de gevolgen van uh, Karen's anorexia... Uh, werden steeds duidelijker merkbaar. En uh, ze had trouwens ook na een kortige, korte romance was ze getrouwd met uh, Thomas J. Burris in in augustus 1980... Dat liep uit op een ramp, dat huwelijk. En in 1981 vroegen ze al een scheiding aan. Maar in 1982 besloot ze toen in therapie te gaan... om van haar eetstoornis af te komen. En ja, het gerucht ging dat, dat ze braakmiddelen gebruikte... wat haar hart heel zwaar belastte. En uh, dat, ze, ze beschadigde ook nog eens een keer uh, haar schildklier. Die was normaal. Maar doordat ze uh, schildkliermedicijnen ging gebruiken om haar af te vallen en nog wel tienmaal de toegestaande dosering daarvan... Uh, dat deed ze dus om haar stofwisseling te versnellen. En in uh, combinatie met de laxeermiddelen die ze nam... verzwakte dat hart heel sterk. En nadat ze dus in die therapie was gegaan... kwam ze in één week tijd vijf kilo aan. Nou ja, die plotselinge gewichtstoename... die bleek dus een te zware belasting voor haar hart te zijn. Dat was al heel erg verzwakt... En uh, toen ze op uh, 32-jarige leeftijd uh, een hartstilstand kreeg in het huis van haar ouders, werd ze met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Maar daar kon alleen nog maar de dood worden vastgesteld. En op 12 oktober van datzelfde jaar kregen de Carpenters een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Nou, de dood van Karen Carpenter heeft er wel voor gezorgd dat er heel veel aandacht kwam voor eetstoornissen. En, uh, zoals, hè, zoals anorexia en bulimia. En uh, dat zorgde er ook weer voor dat heel veel beroemdheden... Uh, voor eventuele eetstoornissen, dorsten uit te komen. En ziekenhuizen en therapeuten kregen vanaf dat moment... steeds meer aanmeldingen van patiënten die zich wilden laten behandelen. Dus ja, voor een heleboel mensen was het... Uh, voor de dood van Karen Carpenter, volledig onbekend... dat er eetstoornissen bestonden... waardoor het moeilijk werd een, een, een diagnose te stellen en te behandelen. Nou, Dat is zo'n beetje wat er gebeurd is. Ze hebben heel veel hits gemaakt, het duo De Carpenters. En wij gaan luisteren naar een nummer Top of the World. Surprised if it's a dream, everything I want the world to be is now coming true, especially. trees and the church of the breeze. is a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through Dat is uh, mooie muziek, uh, Dolly. He? Ja, mooi, Ja, Vreselijk uh, wat die vrouw is over. Je hebt een hele mooie intro erbij gedaan. Die toch een beetje aangrijpend was. Ja, het was een dame met een uh, hele ja, nare story show. En ze zongen heel leuk samen. Mm -hmm. Heel veel muziek vanuitgebracht. En toen wordt nog steeds uh, heel vaak gedraaid. En dat Absolute. is toch wel uh, erg ja. leuk. Ja, ja, mooie stem had ze. Mooie stem, warme ja. stem. En het was ja. altijd uh, heerlijk om te luisteren. Ja. Wij gaan uh, weer verder. Dat was Jessica Simpson. Lekker nummer. En uh, wat gaan we nu doen? Zullen we even iets eens bezen. kijken wat ons uh, boven het hoofd gaat hangen... de komende dagen? Mm. Het meest onderdeel. Nou, daar komt hij dan. Ja, kijk, de zon heeft vandaag wel af en toe geschenen. En misschien komt hij straks ook nog wel eventjes om het hoekje kijken. Maar het komt ook tot buien. En deze buien kunnen vergezeld gaan met hagel... En mogelijk ook onweer. De westen- tot noordwestenwind is matig. En de kustgebieden, uh, aan de kustgebieden is hij vrij krachtig. Maar aan zee is de wind hard. Met kans op windstoten tot 75 kilometer per uur. Nou ja, vanmiddag is het gewoon bewolkt. Dus die zon komt toch niet kijken. Ik dacht nog eventjes dat het wel. Maar het is gewoon bewolkt straks. En het kan enige tijd gaan regenen. Temperatuur stijgt naar 7 graden. Vanavond en vannacht zijn er naast wolkenvelden ook flinke opklaringen. En in de loop van de nacht is lokaal kans op een mistbank. De temperatuur daalt naar een graad of drie. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Over het algemeen blijft het droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is zwak tot hooguitmatig... en de temperatuur gaat stijgen naar zo'n acht graden. Tot zover het weerbericht volgens Weerman... Rico Schreuder. Dankjewel, Dolly. En, uh, nou, ja, het is een beetje zonde vandaag... maar laten we zeggen, achter de wolken schijnt de zon, zeggen ze altijd. Zo is dat. Dus uh, We gaan afwachten. Ja. Uh, hou je een beetje van Franse muziek? Absoluut. Nou, Absoluut. Prachtig. gaan we nu uh, uh, even kijken. We hebben hier zelfs aan de voer. Ah, mooi. Ja? Ja, ja très bien, très bien. Verre les daks. Le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des îles vagabondes, de reflets de ciel bleu, de mirages. Dans un parfum poivré De pays inconnus et d'éternels étés Où l'on vit presque nu Sur les plages Moi qui n'ai connu toute ma vie Que le ciel du nord J'aimerais débarbouiller Ce gris en virant de bord Emmenez-moi Au bout de la terre Emmenez-moi Au pays des merveilles Il me semble que Dans les bars à la tombée du jour Avec les marins Quand on parle De filles et d'amour Un verre à la main Je perds la notion des choses Et soudain ma pensée m'enlève Et me dépose un merveilleux été Sur la grève Où je vois tant dans les bras L'amour qui comme un fou court Au devant de moi Et je me prends au cou De mon rêve Quand les bars ferme que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles aux langue y vont le cœur en dressant ma de ces colliers de fleurs qui enivrent, je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagages et le cœur libéré en. En chantant très fort Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil Ah, het is een geweldig dit. Het is uh, het, uh, het chanson -chan fenomeen van Frankrijk, zelfs als daarvoor. En wat kan niet snel Frans praten, hè? Hoorde je dat heel snel? Vorig jaar overleden, op mijn 92 jaar... heeft tot ruim zijn negentigste verjaardag nog optredens gedaan. En het was ongelooflijk om die man op de podium te zien staan... met zoveel uithoudingsvermogen. En zijn stem bleef krachtig tot die laatste jaren. Absoluut. Maar hij heeft zijn genen doorgegeven, Heb je zijn kleindochter al eens gehoord? Nee, maar nooit gehoord. Mijn god, dat kind kan zingen. Ja, dat is toch geweldig. Zo! Hij was van Armeense afkomst, hè? Ja, ja, ja. De kleine grote Fransman werd hij wel genoemd. Ja. Een klein mannetje, maar geweldige muziek. Uh, Anouk, die hebben we ook nog. Die hebben wat Nederlandse muziek gemaakt. Wist je dat? Nederlands? Ja, zeker wist je ja, ja, dat. Gaan we ja, die even zeker. draaien. Ik ja, leuk. Je. Ik mis je. Mooi. Vrij me mij. Het is al veel te lang geleden laten we alles geven, want ik mis je. Ja, yeah, I do. Baby, haal me vast, het is al veel te so lang geleden. Want je hoort bij mij, je zou het haast vergeten. Michelle, een dame die heel veel succes oogst momenteel. En uh, lekker gehoor liggende muziek. Even kijken, wat uh, had jij nog wat te melden? Ik uh, heb even geen, uh, geen meldingen meer. Nou, dan gaan we, <laughs> nog maar we gaan toch richting de knop van twee uur we gaan even een lekker rustig nummertje draaien. Misschien kan jij nog de groep Lucifer. Ja zeker, nou, ja, daar ja, ja. zat die huisman, uh, huisman toch ook in? in die Huisman zat ja. in als drummer en ja. de, de liedzangeres dat was ons uh, magriet S. Huis. Ja. En, uh, we veel die, huisjes dus. Veel, heel, ja. veel, heel, <laughs> veel, heel veel huisjes had ze het was meer een flatgebouw eigenlijk. <laughs> ja. En uh, nou zij had ook een paar uh, leuke cd's gemaakt in het verleden en ik ga nu een, hele, een wel wat oude nummer van haar draaien, dat heet Heer uh, Zwerij Bilon. het nummer van Margriet Eshuis. Heel mooi, heel mooi. Wist jij trouwens dat het uh, nummer waar Lucifer heel hoge ogen mee scoorde, hè? House of Seal? dat dat uh, geschreven is door een zandvoorte? Meen je dat? Jazeker. Wie de, was ba dat? Bout van Doren. Oh, Wie dat heeft dat uh, nummer geschreven? Heel grote hit geweest in de verleden. Ik kijk even naar de klok, uh, Dolly. we gaan ja. het, richting ons, het einde van ons uh, samen zijn. Ja, de dinsdag editie zit er alweer bijna op. Slechts enkele minuutjes nog. Dus ja. wat doen we nou? We gaan daar met een muziekje en we nemen vast afscheid. Uh, we hopen dat onze luisteraars weer hebben kunnen genieten van ons inzet voor deze twee uurtjes. In ieder geval, dank dat jullie hebben geluisterd. Altijd heel leuk. En, uh, en morgen is er natuurlijk weer een Zandvoortlunch met collega Hans Wassenaar. Ja. En donderdag uh, weer een editie met, uh, ik, ik, ik geloof uh, dat aanstaande donderdag Ger Loogman en uh, Jerry, uh, Jelmer Koper zijn. Oké, okay. ja, dat is een paar seconden rest eigenlijk nog. Die einde van, maar met Voor Haar van uh, Frans Alsma. Mooi. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze.